De is Jong met het NOS-journaal. CDA waarschuwen voor de gevolgen van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Ze schrijven aan de CDA-onderhandelaars dat de aandacht voor het buitenland niet de sluitpost van de discussie moet zijn. De brief is onder andere ondertekend door de oud-ministers van Buitenlandse Zaken, Bot en Van der Broek en oud-premier Lubbers. Volgens hen zou onevenredig bezuinig op het buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking betekenen dat we onszelf in de voet schieten. CDA-bewindslieden willen niet inhoudelijk ingaan op de brief.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 In ruil daarvoor zou hij iedere maand geld hebben gekregen. Volgens de OM gaat het om substantiële bedragen ter grootte van een flink maandsalaris. Het echtpaar zit vast omdat het gespioneerd zou hebben voor een Russische inlichtingendienst. Bij het onderzoek naar de twee kwam de Hagenaar in beeld. Hij is een consulair medewerker van het ministerie. Er wordt verder ook verdacht van witwaspraktijken en het bezit van een vuurwapen. Vier maanden voor de openingsceremonie is Londen klaar voor de Olympische Spelen. Een commissie van het Internationaal Olympisch Comité bracht deze week het tiende en laatste inspectiebezoek. De Spelen worden gehouden van 27 juli tot met 12 augustus. Het blijft een geheim wie het Olympisch vuur zal aansteken. Het meest wordt gegokt op de Britse roeier Steve Redgrave die vijf gouden Olympische medailles heeft gewonnen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk wat motregen. Minima vannacht rond 7 graden. Morgen de hele dag bewolkt met soms wat regen. Het wordt zo'n 10 graden en misschien breekt de zon nog door. Dit was het Ernooisch. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan 25 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het langzaam tussen Laren en Eembrugge over 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam. ...tussen Leidsendam en Soeterwoudendorp 6. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 5. A28 Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden-Zuid 5. En de A44 richting Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar 7. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Hard like hard like liquid swords. Harder than war stadium tours. I am the future. DeLorean doors, will it survive? Never decease. I don't think I'm ever gonna rest in peace. I'm kill a game, leave the rest in pieces. Now everybody want my rest of peace. Tell a jealous chicken out I know what the beef is. I'm just making money for my grandkids' nieces. I work hard, that's my thesis. 40-yard dashing, screeching, uh,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 Stacks of cash You get cashews I go hard Statues Uh Do this is It's hard. hard. Let's do what you <laughs> Had my love See see I went away for a while She gave my love away And I really shouldn't blame her But now That, that is a stranger Baby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 I can have nine lives, man. Ja! I miss you girl. Ik heb je ook gemist, schatje. Reload, je met dedication to my extra for you. De Black Eyed Peace met I've Got a Feeling and Where I Am with the Hardest Ever. En als het goed is, staat heel hard nu aan op telefoonlijn 1. Niels Verkooyer, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Oude zieke jongen. Ja. Nou, zo oud is je toch ook wel niet? Nee, nou. Nee, zo oud ben ik ook wel niet, hè. Het gaat al in de jaren lopen hoor, bij Niels. Ja, het gaat al. Het loopt, uh, loopt al hoog op, ja. Hoe gaat ja, het? Beterschap van ons allemaal. Ja, uh, dank jullie wel jongens. En, en we missen je echt heel erg. Oh god. <laughs> nee. <laughs> we miss je echt heel erg. Maar we hebben vervangen. Toby. Toby die, uh, staat altijd klaar. Mega Toby. Zullen we ja. altijd maar noemen. Ja. ja. Maar eh, uh, hmm. jij had een, een, een nummer hè? Die je graag wilde horen. Ah ja, ja dat, dat, dat, uh, dat lijkt me wel leuk, ja. En hij is er terug, die man. Ja, kijk, ik wou een nummer aangevraagd van, uh, van Kai man. En kai is echt een, uh, echt een genius gast, uh, als je zo ziet wat hij met zijn nieuwe album heeft gedaan, is echt super vet. Ja. Ik zag net een filmpje dat hij in zijn slot, uh, toen was hij aan het opnemen en toen uh, uh, liet hij expres in zijn slotakkoord uh, liet hij een uh, oude piano ja. op de grond kapot vallen om het effect nog groter te maken van het slotakkoord. En dat vind ik toch wel echt, ja, dan ben je echt uh, muziek aan het maken als je dat soort gekke dingen uithaalt. Echt super vet. Niels, ja. ik heb dat nummer ook ja. aangevraagd bij Karim. Nee. <laughs> ja. Wat zitten we weer op een lijn? Ja joh, wat, wat, wat bijzonder. Dit is CFM langs de lijn. Nee, inderdaad, Toby had hem ook aangevraagd, dat vond ik... Waarom uh, zei ik, ik zei ook tegen jou, hij ja, is het zeker aangevraagd. Ik het niet, want ik ken hem helemaal niet. Nee. Maar misschien ligt het aan jouw muziekeuze. Nee joh. Dat is echt een uh, geweldige. Volgende, volgende week precies. doen we een K3 weer, Niels. Ja, is goed. <laughs> ja, is goed. Van die verbod te bouwen. Niels, ik mis je. Dank je. Ja, niet oh. jou, maar die andere die ja, aan de telefoon hangt. Ja. Um, nee, uh, kijk maar. Ja, ik heb gisteren was je ook bij de Wereld door natuurlijk. En uh, ja. jeetje, wat een optreden. Zat hij met 70 man in de studio van, uh, ja, van de ja, Wilde door. Ja, ja, ja, ja, super vet. En ook dat filmpje wat je net zegt met die piano die uh, om werd gegooid Ja, Van Nescafé. Nee, niet van Nescafé. Hm. Voor je tijd Echt, Niels is weer in zo. Ik mis je Niels. wil je hem zelf aankondigen, gewoon van dit is Kaiden ja, Orchestra. Nee, ik jou niet. Dames en heren, jongens, en meisjes, uh, hier komt uh, de Kiteman Orchestra. Uh, Met hoe heet het eigenlijk? Mushroom. Mushroom cloud. Ma mushroom, wacht maar, oh, Niels, Niels, Niels. Jij okay. vraagt een nummer aan. Ik ja, weet niet eens hoe die heet. Ik weet niet hoe die heet. Oké, okay, hier. W komt wacht, wacht, wacht. Ik heb daar wel nog wel iets voor. Hey nou. Ja. Dus. <laughs> <laughs> Eh, Je kijkt me met. Nou, die ook zo. Met Mushroom Cloud. En dan uh, zien we jou volgende week weer. Yo, oké okay, dan. Still surviving in the cold. We're trying to explain ourselves and justify our lives.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 Wat een nummer John Miles met Music Order En daarvoor de, de Kite Man met de Nou eigenlijk de Kite Man nu Met de Mushroom Cloud En uh, het is ongelooflijk Niels die had net bijna een draadlof, draadloze koptelefoon En oh, ja. wist hij niet dat de stokjes van hout waren Maar voor de rest gaat het allemaal goed met Niels de Antenne heet dat And, uh, antenne? ja, Antenne Dat, doel, dat bedoel ik Oké okay. Maar um, vertel eens wat is er vandaag bij jou gebeurd Niels Wat is er vandaag bij mij gebeurd? Ja. Pre precies niks Jawel want je hebt iets gehaald Ja Mijn ski diploma ja, vertel eventjes aan de, ik wou bijna kijkers zeggen, dat is heel dom Aan de luisteraars, uh, wat het ongeveer inhoudt Nou, je moet uh, afskiën en gaan kijken naar je, dan uh, haal je je Nederlandse snow uh, Ja, licentie. En wat heb je eraan? Precies niks Nou, oh. je, nou, je kan toch lesgeven nu? Dit ja, je maar, maar... Het, maar het wordt nergens erkend, dus eigenlijk heb je er niks aan Oh Maar, uh, praat even verder Even verder, maar oké okay. Dan ga ik iets pakken Oké, okay, ga jij snel wat pakken, Kriem Ah, ver lopen, ver lopen dit ik hoop dat mijn, mijn, mijn koortje van mijn headset het houdt. Nou, wees daar niet bang op, want die is lang genoeg. Dat is... Alles bij mij is lang. Ook mijn koortje. Ga verder. Succes. <lacht> praten. Praten. Kom. Waarover? Geef een onderwerp. Uh, 1 april. 1 april. Oh, alweer bijna, hè? Is het zo? Ja. ja. Wel. Zondag! Zondag? 1 april? Zondag, Zondag ja. Zondag is 1 april. En uh, met de 1 april uh, heb je veel grappen natuurlijk. Die uh, gaan we zo vertellen. Maar eerst hoe jij stokjes in je buik hebt gepoest. Mm. Uh, ja hoe vier je dit soort momenten nou weet je als iemand eindelijk iets heeft gehaald een skinny plan, Gaat Ja, het, dit dat toch man. van die waar je niks waar aan je hebt vrijblijft. maar ja, man, je hebt er precies niks aan je viert iets waar je niks aan hebt hoe ik doe je vier dat niks nee dat weet ik maar je, je hebt iets gehaald me. maar hoe vier je dat nou bij de Wacht, radio ik, ik pak de camera ja ja die moeten we vastleggen camera St. ik heb oh hij heeft hem mooi kijk nee want het is net zeg maar niets dus toen dacht ik wat kan ik net zeg maar niet kopen dat was het. Een flesje jippen Janneke Champagne. Zo zover kwam ik. Om dit te vieren heb ik een flesje jippen Janneke Champagne net gekocht. Vind ik toch leuk? dankjewel. Alsjeblieft. Gaan we opmaken hier? Ja, ik denk het wel. Nou, is goed. Dus als u ons straks stom dronken achter... Het wordt nog een gek uitzien denk ik. Ja, echt wij. jongen. Nou, gefeliciteerd met je flesje jippen Janneke Champagne. Ja, ik heb ooit gehoord dat ik allemaal een gaseuze party ben. Mijn verjaardag is één grote gaseuze party. Dus dan denk ik, nou dan ga ik toch maar met nep vieren. Hey, uh, de curve moet wel afvliegen. Nou, nah, dat doen we maar niet, want dan is straks de hele studio kapot. Uh, nog wat 1 april grappen. Ja, want uh, 1 april is dit jaar bij zondag, dus bedrijven moeten het wel nu doen. Zo heeft bijvoorbeeld TomTom, Tom, de autofabrikant van de uh, leuke kastjes van uh, uh, links afslaan, rechts afslaan. Die fabrikant dus. Die heeft uh, een onderzoek gedaan onder 300 baby's en peuters. Ja, dat is ongelooflijk. Hoe ga je baby's en peuters onderzoeken? Nou, zo dus. En uh, daar kwam uit dat... Uh, voor project Gaga. Heel leuk. Baby zegt altijd Gaga waarschijnlijk. Of ze houden, erg leuk, of ze houden van Lely Gaga. Maar dat de stem van Dark Vader nou echt de ultieme. Ja, de. Het ultieme geluksgevoel Vader? geeft. Ja. Het heeft Tom Tom laten onderzoeken. Ja, maar Dark Vader? Dark Vader, die van. Uh, en die gaat nu in de. Hello. Sorry, schrok. Ik dat is niet. Dark Vader, niet Maar Vader. die gaat nu de Tom Toms inspreken? Nee, maar de, voor baby's, als een baby achter een stuur zal kruipen, is in uh, zijn kleine leuke wagentje, ja. en nu hij heeft een Tom Tom, dan is het de stem van Dark Vader. So follow the force. Yes. Dat staat, het is een 1 april-grap, echt serieus. 68% van de baby's wordt gelukkig van de stem van Dark Vader. En, uh... Testen, wie de poep is dat? Van, uh, Star Wars. Oh. Oké. Okay. Spannend. Ken je die niet? Nee ik kijk naar dat soort nepfilms, dus ik ken hem niet. nee dit maar toch wel echt een cultheld Star Wars of uh, okay. Dark Vader oké okay. iedereen kent hem toch wel Toby ik kent Dark Vader wel ja met dat masker hij is ook iedereen Martijn kent hem ook? Dark Vader nee Vader Dark Vader dat is een vader van Vader man. vader je kan ook tennis hoor ja tennis ja, ja. Roger nee vader. nee, nee. Is uh, eigenlijk hetzelfde en uh, natuurlijk uh, Al ik denk dat hij zo goed is met die zwaarden Shhh. Albelly, de foto, uh, fotomagnaat, Die heeft een soort van nieuwe techniek ontwikkeld. waarbij je een foto voor de beeldscherm kan houden. en als je hem dan precies op het scanvak houdt, dan kan dat beeldscherm kan het kopiëren. Nou, dat is natuurlijk. Uh, Oftewel, hij maakt gewoon een foto. Dus dat nieuwe speciale software, zegt Albelly, maar er is dus eigenlijk helemaal niks aan de hand. want dat kan natuurlijk niet. Je kan geen foto voor iets houden en dan. dat is onmogelijk. En dan tot slot nog eentje. Ja? Zijn we er klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Ik dacht dat Formule 1-held is daar. Met een andere held, die ik ook to toevallig ken um, Dat is www.tweedehands.nl, dat is een site voor Je raadt het al, tweedehands spullen, dus niet eerstehands, maar tweedehands En uh, inderdaad uh, Die hebben dus bedacht Om tweedehands je... spullen weg te geven Ja, nee, maar die hebben een internet site en die concurreren Nogal met Marktplaats Ze hebben bedacht, we gaan offline, we gaan een krant uitgeven Want uh, de nieuwe, of de krant, de papieren media Heeft de, heeft de toekomst, dachten zij Zo'n persbericht hebben ze het uitgestuurd Natuurlijk heeft de papieren media totaal geen toekomst En is het heel zonde om dat te doen, natuurlijk maar dat zijn dus een paar 1 april grappen Trouwens is ook voor mij een 1 april grap hier in Zandvoort. Dat Vel. is namelijk, uh, ze willen een plastic, of een eiland van plastic flessen willen ze hier voor de kust willen smaken Ja dat daar wel we daar een grap aan? Dat mensen die denken dat het grappig is In Sandvoort altijd iets verzonnen van, uh, oh er komt een onderwater, een wereld Maar die komt dan nooit, want het okay, is een maar 1, maar 1 april t, grap Het is zeg maar een grap als niemand het weet zeg maar ja. Oh ik heb nu dus de grap verpest Het is ook niet grappig Nee, nee precies niet maar dat is altijd zo in Zandvoort. In Zandvoort hebben ze grappen, die zijn nooit grappig. Kan je nog beter een baby in zijn broe broek laten poepen? Dat is nog grappiger als een kasteel. Ja. Nee, een oh, flesse eiland. Ah, eiland. Eiland met een fles en een gewoon zo. Weet je hoe lang je daarmee bezig bent? Ja, dat kan je een ski diploma ja, halen? Weet je hoe kort het duurt voordat zo'n kind in zijn broek heeft? Niet Ik mag Hij had echt een hele goede opmerking. Die is niet goed. Nee, nee. Ik kan beter ski diploma halen. Precies. Daar Heb je nog meer aan? Ja. je ja, blijven Ik aan, hem. Heb je nog meer aan? Just hear me now Let me speak my mind Ja, nummer 5 in de Eurobreak aan was dit. Call me baby. En uh, daarvoor hoorde je natuurlijk ook Chris Hordak met One Juice Day. En uh, dat was het wel zo'n beetje. Ik denk het ook wel. En het is heel druk in de studio natuurlijk, want uh, de Formule 1 update komt er zo aan. En straks om uh, een uurtje of half 7, kwart ah, voor 7, hebben we nog onze grote collega Roy van Buren aan de telefoon. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, waar is Kraan? Waar is jou? In de disco of de pub, je kan me zoeken bij de bar. Want ik weet zelf niet waar ik ben, zo so fucking en hard. Komen zoeken in de koel, in de club. In de disco of de pub je kan me zoeken bij de bar. Bij een bitch, zelfs crane weet niet waar ik ga nu is. Ik ben de bom, dik die bom, ba, ba, ba, bom, dik die crane, die van de diddy committee, je heard G-City is hurt, yeah. En met mijn MX max tussen de dirt, yeah. En met de NY cap en de NY back is een NY match, ik heb NY swag. Right met die anti-swag Die track jezelf op die anti sex Nasty, ik ben volop op sexy sexy, ex chickies met die assy, die Wiggelen zodra ze de kid met een volle flesje Wiggelen zodra ze de kid en ze cashy cashie Ark, ark, de ark is binnen Ark, ark, de ark is binnen Ark, ark, de ark is binnen Yo, DJ, doe maar lekker van die ark, hip spinnen de zaal gaat los, Chicky komt op Hefflo rond en underkratlops Artboy chill een Case en een bitch En iedereen is los maar eentje die mist Want niemand weet waar kraan, nu is graal. Niemand weet waar nu is graal. Wat nu is. Je kan me zoeken in de groep, in de club, in de disco, of de put, je kan me zoeken bij de bar. Want ik weet zelf niet waar ik ben zo fucking in de bar. Je kan me zoeken in de groep, in de club, in de disco, of de put, je kan me zoeken bij de bar. Bij een bitch, zelfs Spring weet niet waar ik kraan nu is. Met de boom, zeg boom, boom, met de bang bang boogie, kick hem aan in de poel hem in de stoel Stop. Fucked up aan de bar in de kroeg Ja, meer sneller De fles bestellen De in je lokale kroeg Pot lekker. lekker Backpacken, battle rappen Verder even knekken Met die slijtjes die verrekken Lekker bekken yeah. Shake je palm palm Shake your palm palm Met die assen in de lucht En je bek op de bar grong Yeah Kiekeppetjes in de grong grong yeah. op gevochten, volop Getankt, getankt bij de vlees Getankt bij de bar Geneukt op de play En gekrotst op de bar Kosten van alles gaan we vallers in het pad Maar we pakken in de war, zwijnen so we tegen de bar De zaal loopt leeg, kraan ontbreekt Fris gaat naar huis en fax is zo breed zoekt nee, Thijs en Martijn En kraan is weg, maar kan die nou zijn? Want niemand weet waar kraan nu is ja, Niemand weet kraan nu is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 Niemand met een kaneel is, niemand met een kaneel is. is. Want hij ligt in de hoek in zijn eigen school. Kom me zoeken koel. in de kroeg, in de club, in de disco of de pub. Ik kan me zoeken bij de bar, want ik weet zelf niet waar ik ben. Zo fucking in de war. Kom me zoeken in de kroeg, in de club, in de disco of de pub. Ik kan me zoeken bij de bar, bij een bitch. Zelfs Queen weet niet waar ik ben. Kom me zoeken in de kroeg, in de club, in de disco of de pub. Je kan me zoeken bij de bar.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 Is lang geleden. Je hebt een huisje, boom, je, feestje. Ben niet meer in voor de hotste feestjes. Je bent gezetteld en je vindt het beter. Je ging los in je studententijd en aan het einde van de nacht had je de lekkerste mij. Maar je bent een kwijt en rijk. Je bent nu al volwassen dus die tijd is voorbij. Veel veranderingen, nieuwe handelingen, meer gefocust, grote stappen dingen, Je wordt ouder, je wordt sterker. Je ziet dingen om je heen, je wordt scherper. Vroeger ging je voor wat cool. Nu weet je wat je doel is, maar je hebt het losgelaten. Maar zeg wie wil het nu toch een beetje? Doe je masker af en laat het ons maar weten. Ja, Deze vicieuze cirkel heeft een slechte werking Vroeger had je mannen om je heen Alles waar je naar nou verlangde, ja dat kreeg je meteen Je viel vaak op de verkeerde kerels En nu ben je alleen op deze koude wereld Veel verandert nu, het is anders nu Laat vroeger los, je moet het anders doen Je moet moeder zijn, maar wil leven Moet zorgen voor je kids, maar wil beter Vroeger ging je voor wat cool is, nu weet je wat je doel is Maar je hebt het losgelaten Dan zeg, wat liet het niet toch een beetje Doe je mascara laat het ons maar weten yes, No and let you know that Ja, je hoorde pumped-up kids. En dat was echt wel best wel een leuk nummer, het was natuurlijk wel een cover. Want het origineel vind ik een beetje ja, saai. En je hoorde ook daarvoor Alone Again. En Studio 9. jesser en Angela Groothuizen met Heinbee. En het is uh, bijna 1 april, dat zeiden we net al. Maar wat is nou jullie grootste 1 april grap die je ooit hebt ja, meegemaakt? Geen idee. Geen idee. Je hebt nog nooit een 1 april grap meegemaakt. Nee, niet echt een goede zo. Nee? Ik ook niet. Dat doen we niet op het even. Ja, wel man? Nee. Eh, uh, poe, goede vraag. Ja, hè? Ik denk. Uh, Je hebt het is een goede vraag. Ik is ja. dus dus dat... een zee uitgegaan, maar ik weet niet meer wat. Toch een interviewer ben ik, hè? Ja, um, nou ja, ze hadden hier ooit een keertje verzonnen, dat ik net ook al een beetje verteld. Dat er een, een soort van. Uh, sea Life zou komen. Alleen dat kan maar niet, want dat was een 1 april grap. Want er was nog wel een of andere oude bunker uit Duitsland. En, uh, niet uit Duitsland, die had Duitsland gebouwd. <laughs> en uh, daarbinnen zouden ze een heel groot Sea Life uh, bouwen. Dat was een grap van het Jutters Museum. Waar toen toevallig mijn moeder in het bestuur zat en noem het allemaal maar op. Dus ik stonk er met de. Uh, Boter en. Uh, beide ballen in, bij de ballen in ja. ja. Wat is dat nou weer voor uitdrukking? Nee, want je stinkt echt met beide ballen in, toch of niet? Volgens mij ga je er met boter en. boter en. Suiker. zout of suiker. Su su boter en suiker, inderdaad. Ga je Gaal erin met dan? Met beide benen. Met beide benen, stap je erin. Uh, ja. Hebben We nog meer uitdrukkingen die we kwijt willen, geren? Ja, ja, ja. <laughs> we hebben zo lekker uh, over ongeveer. Uh, nou, wat zal het zijn. 10 minuutjes hebben we. Tim hebben we dan. Die is er wel deze week, gelukkig. Ja. Vorige week stond hij in de file, hoorden we net. <laughs> en uh, we hebben ook uh, straks nog een uh, gooi van buren over de paas Goed, of... goed excuus, zouden zien. <laughs> ja, heel goed excuus. <laughs> maar ja, dat uh, kan gebeuren, het kan gebeuren. Dat soort dingen, dat, uh, dat ja. ja. Eigenlijk moet ik je nu ontslaan. Ja, loopt ja, we nu weg, <laughs> hè. Ik ja. was één keer geweest en nu ontslaan. <laughs> ja, zo gaat het, hè. de wereld is hard, zou ik het maar zeggen. We'll be right back Inderdaad, we zijn zo terug natuurlijk Hier op 106.9 FM Is dit die voice-over van die uh, Van die TomTom? Mark -Tom? Vader? Ja Wil je nog één keer horen? Ja, graag Ja? Wil je dat echt? Nee. Hij lijkt er wel op We'll be right back Ja, nou, dat zou wel kunnen je ja. hij ja. mooi, hè? Wie vindt het mooi? Ik? Ja, hem allemaal mooi uh, we gaan nog heel even luisteren naar Midnight City En uh, Sandwood is natuurlijk een hele Midnight City Want het is hier altijd hartstikke rustig En er is eigenlijk niks te beleven Nee, precies. Dit mocht ik niet zeggen De VVV als jullie luisteren, dit is natuurlijk niet gemeend Sandwood is een heel mooi dorp Het <laughs> is wel zo, maar hij <laughs> meende het niet Dat zeggen we niet